De eerste uitslagen worden in de loop van volgende week verwacht en de einduitslag komt pas in de loop van oktober. Zeker 150 stembureaus zijn doelwit geweest van aanslagen door de Taliban, waarbij zeker 15 doden zijn gevallen. Ook zijn er berichten over fraude. Uiteindelijk kon er bij ruim 90% van de stembureaus worden gestemd. De parlementsverkiezingen zijn een test voor president Karzai, die vorig jaar aan zijn tweede termijn begon. De verkiezingen werden toen gedomineerd door berichten over fraude. De Duitse bondskanselier Merkel voelt niets voor een verbod op minaretten zoals dat van kracht is in Zwitserland. In een gesprek met de Frankfurter Allgemeine zegt Merkel dat Duitsland verandert door de integratie van buitenlanders. Dat betekent onder andere dat er meer moskeeën worden gebouwd in het Duitse landschap. Merkel benadrukt wel dat mensen alleen kunnen integreren als ze de Duitse taal spreken en respect hebben voor mensen met andere gewoonten en een ander geloof.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 Openingsplaat kan je niet wensen. Michael Jackson en Wannabe Starting Something. Goedemiddag, welkom bij een tweede, tweede uur bij Entertainment View. Zometeen een interview met Tineke Rouw. Natuurlijk ook Popstar Henry. En natuurlijk een aantal items en showbiznieuws. We hebben echt van alles. Heerlijke muziek. Ook deze van Jurk. Dit is niemand. Wonderlijke jongens.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 Niemand zag er, niemand, niemand, niemand zei niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed er, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg, zag remind, anyone, niemand, niemand, vroeg niemand zag niemand, niemand, niemand zei niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed er, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand kon zijn wonderlijke zinnen ooit verstaan. En op het schoolplein sprak dus niemand hem ooit aan. Er werd om hem gelachen en hij werd vaak nagedaan. Niemand vroeg, niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand vroeg, niemand zag, niemand, niemand, niemand zei, niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Wonderlijke zonderling, nooit opgeraakte wonderling, nooit gezien en nooit gehoord en nooit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 Een zaman, zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed, en niemand, niemand, niemand vond hem Niemand vroeg, niemand niemand, niemand, niemand, niemand zei, niemand niemand, niemand, niemand deed, niemand, niemand, niemand vond hem leuk Niemand vroeg, niemand zag, niemand, niemand niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, hoorde, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand, niemand,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 waar ik gerust in sla, ze is thuis. Ik was er veel liever op gaan halen. Maar ze had me gevraagd of ik er niet wilde gaan staan. Ze vindt nu inmiddels haar weg naar huis. Zo groot mag zijn In mijn ogen blijft ze altijd klein.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 Nou, voor een interview. Klein. Prachtig natuurlijk, Marco Borsato en misschien wel zijn grootste hit ooit, Dochters. Aan de telefoon Tieneke Rauw, zangeres. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe gaat het Tieneke? Het gaat hartstikke goed, het is prachtig weer in Groningen. En uh, ik geniet. Jij geniet heel Jij geniet... Uh, nou, Tineke Rauw. Zangeres dat natuurlijk. En ook buikdanseres. Dat klopt. Uh, je, hoe lang zing je eigenlijk al? Nou, eigenlijk al heel jong. Vanaf mijn uh, negen jaar. Mijn ouders, die, uh, wij wonen op een boerderij. En we hadden een camera suite. En mijn ouders, die stimuleerden dat eigenlijk. Dus eigenlijk vanaf negen, uh, negen jaar al. Toen zong ik ook af en toe in de kerk. Hè, met kerstfeest. en ook ja, de ja, ja. ja. Zo is het een beetje begonnen. Ja, ja. en maar je staat, ik, sta, ik lees hier dat je ook in het land bekent als buikdanseres. Ja, dat klopt. Hoe ben je daar dan bijgekomen? Ja. Helemaal uit Groningen, buikdanseres. Ik vind dat niet ja. echt bij elkaar passen. Of, uh, nee, je... <laughs> of is dat onzin? Ach, nee. dat weet ik niet hoor. Niks is onzin toch? <laughs> maar uh, mijn zus die ging uh, studeren in Amsterdam. En dat spreek ik van heel, heel, heel lang geleden. Ja. En die ging naar Amsterdam. De Sociale Academie, die kwam terug en had zijn les van, van Jonina. Okay. Jonina is, uh, is eigenlijk de grond. Of nee, die heeft zich geïntroduceerd in de jaren tachtig in Nederland. En zodoende kwam ze in Amsterdam te wonen. daar had mijn zus les van. Dus die kwam op een weekend een keer thuis en zei ze dat ze les had. Ja, ja, ja. En dat vond ik als een meisje van veertien uh, magisch woord. Ik dacht, dat, dat wil ik ook gaan doen. En dus je bent ook uh, wat professioneler gaan zingen, neem ik aan. Het was niet na meteen naar je vierde. Nee. Maar hoe, uh, je hebt een single uitgebracht, hè? Ja, ik heb meerdere singles uitgebracht. Ik heb ook een cd uitgebracht. De laatste single is Doe en ik. Ja. Omdat, uh, omdat ik mijn... Uh, ik zing in het dialect, in het Gronings dialect. Uh, ik dacht, nou, een combinatie maken met mijn uh, passie buikdansen en zingen. Dus oosterse muziek, oosterse klanken hoor je ook op de singles. Ja. Zeg maar de Turkse sas, dat is een gitaar. De Turkse gitaar en de darabuka, dat is een prachtige trommelklank en daar heb ik dus een uh, lied op geschreven. En in dit geval had ik dus een uh, melodie van uh, Gep Calais genomen. Oké. Okay. Normaal schrijf ik mijn eigen melodie zelf. Maar die melodie vond ik zo mooi en had ik eigenlijk gelijk een uh, Groningse tekst uh, in mijn hoofd. En dat heb ik uh, gedaan. Ja, je zegt al, je zingt in het Gronisch dialect. Uh, ja. hoe, wordt het, uh, hoe, uh, hoe wordt het daar ontvangen? Worden de singles een beetje goed verkocht? Ja, of het verkocht wordt. Het wordt wel erg gewaardeerd. Het ja. treedt natuurlijk veel op en dan verkoop je natuurlijk wel eens wat. En, uh, maar dat wordt wel hier gedraaid natuurlijk voor uh, Radio Noord. Oké, okay, ja. Want uh, ik, ik lees hier ook dat je regelmatig de gast bent in een uh, programma van RTV Noord. Wat is dat dan voor programma? Nou, dat is een uh, uh, radioprogramma uit het Noorden. Oké. Okay, dus... Noord. Er zijn vrij veel luisteraars. Maar die hebben ook een tv-programma. En uh, ik maak vaak af en toe nog clips van mijn singles. Dus die worden dan ook regelmatig gedraaid. En daar uh, ga je een beetje in buikdansen? Daar gaan we in, ja. Ik heb een uh, single gemaakt met uh, 50 buikdanseressen. Op de grote markt in uh, Groningen op de Stip. En sbs en iedereen was aanwezig. Want oh, oké. Okay. Heel speciaal iets, hè? Oh, te gek zeg. Dat is uh, dan om de navel. En dan in Nederland zit het dansen om je navel. Dans om de navel. Ja, dan ja, kan je ook YouTuben, dan vind je me terug met hier vijftig pak danserissen. Oh, Oké, okay. oh, dan ga ik wel even kijken straks. Dat vind ik, wel, uh, vind ik wel leuk. Ja, dat was echt een happening hoor, echt waar. En uh, nou, je zingt dus in het Gronings dialect. Uh, heb je ook wel eens in het, uh, nou ja, normaal in het... Uh, ja, normale Nederlands gezongen eigenlijk. Nee, Nederlands niet. We hadden het Engels. Ik, ik, ik begon eigenlijk in het Engels. En dan gitaar ja. daar. En dan uh, ging ik Engels talige liedjes zingen. Ik dacht, nou, ik wil gewoon iets apartes. Iets anders. Ik dacht, kom, laat mijn dialect maar ingooien En dat wordt heel, uh, heel fijn uh, ontvangen. Ja, de mensen begrijpen de dialect, deze taal ook, hè? Ja, nou, ja, ja. ja. Geen taal, sorry. Maar het is een dialect. Een dialect, ja. Fries, ja. Fries is een taal, maar gewoon ja. niet. Nee, Gronings is geen taal. En dat hoeft voor mij ook niet, hoor. Nee. En dit is een... Uh, uh, je kan het goed verstaan. Als je, soms hoor je dat gewoon wel een beetje, dat er een beetje wat Duits in zit. Dus vele mensen kunnen het ook echt verstaan. Ja, ja. Er zit een Duits in. Oké. Okay. Ja, nou, Duits in, maar uh, uh, uh, uh, uh, mensen in Duitsland kunnen mij verstaan. Die begrijpen mijn liedjes. Ja, ja, ja. ja. Kan je eens een stukje, een stukje uh, Gronings praten? Ik heb al een, een half met die uh, Gedanuks Pro. Ik kan eigenlijk de hele dag wel met die proten. En ik vind het leuk dat jullie me bellen en dat jullie aan me denken. En dat jullie mijn nummer gewoon draaien. Dat vind ik top. <laughs> ik denk dat ik het een beetje heb verstaan. Jawel hè? Ja, ja, ja. Het is, het is gewoon uh, Nederland met een, uh, ja, een beetje een accentje. Uh, een accentje, dat klopt. Als je nou moet kiezen tussen buikdansen en zingen, wat wordt het dan? Nee hoor, dat moet je me niet gaan vragen. Dat moet ik je niet gaan vragen. Nee, daar kan, daar ik, geen, daar kan ik geen antwoord op geven. Nee, sorry. De mensen vragen me dat vaker. Vaker. Maar uh, hmm. nee, dat is, wordt heel moeilijk. Oké. Okay. Maar nou ja. ik ga dus met mijn buikdansgroep. Ik heb dus een dansdemoteam. Want nou, daar staan we op Oosterpoort, het grote podium. Maar we staan ook bij de bejaarden bijvoorbeeld. En dan heb ik mijn Groningse liedjes met mijn gitaar. En dan doen we een mooi buikdansnummer ertussen, wat ik dan zing. En de danseressen die dansen dan om mij heen. Ja. En uh, nou, dat wordt, nou, dat is gewoon heel welkom. Van jong tot oud vinden dit eigenlijk een fantastische, mooie combinatie. Nou, heel te gek. En heb je ja. vanavond een uh, optreden of binnenkort nog? Nou, vanavond niet, maar binnenkort hebben we dan verschillende optredens. En uh, is dat alleen daar in de buurt? Heb je, wat ik me trouwens afvraag, ja. zing je alleen in de regio uh, Groningen? Of ook daarbuiten, bijvoorbeeld in een andere provincie? Uh, andere provincie ook. Friesland en Drenthe ook. Oh, oké. Okay. In uh, Nieuw-Amsterdam geweest. Maar um, ja, daarbuiten daar buiten ook. Maar niet zo heel veel natuurlijk. Hè? Want je beperkt je toch wel als je een ja. zingt soms dan uh, linker uh, Laterman laverman bijvoorbeeld ja. die zingt uh, fado muziek maar dat is een, een Free zin maar ja die is toch wel eigenlijk uh, wereldwijd uh, nou een beetje overdreven maar heel erg bekend ja ja je moet net opvallen hè ja is ook zo dat net dat nummer dat uh, in de smaak valt bij de bij de mensen natuurlijk ja, het grote publiek. Maar wat ik, ja, wat ik zo leuk vind is dat in het dialect... en dat het gewoon uh, ja, wel goed beluisterd wordt. Ja. En ik heb hem natuurlijk... Heb ik hem, uh, heb ik hem klaarstaan. Doe en ik. Ah, dat vind ik leuk. En uh, nou, even kort, waar gaat het nummer over? Nou, het is een nummer... dat heb ik geschreven. eigenlijk uh, in dit geval... ik heb meerdere nummers geschreven. in dit geval heb ik voor mijn man geschreven... omdat hij al jaren achter mij staat. Ja. Het is een beetje een liefdesliedje geworden. In dit, dit geval. Okay. Doe en ik... Nou, hartstikke leuk. Ik ga hem voor je draaien en ik wil je ja, bedanken voor het interview. Nou, heel graag gedaan. Vond het heel leuk even? Veel plezier. Dankjewel hè. Ja, en dit is hem hoor. Ja. Tiene en Doe en ik. Ja, dankjewel. Zo zitten, zo stief tegen die aan. Zom op de bank, niet jongen, niet vent. Zo lang, zo gewoon, doe en ik. Wat wie som hem, nee, dat gooit nooit meer over. En ik schrijf rond van weers. Als de nooit meer bist, even nooit aan denken dat schorst zo lang zo warm, Doe en ik met die in die naam. En vroeg, blief nog even zo zitten. En ik fluisterde en halsdeel, die noem ik hoor steeds meer van die. En van doom vroeg ik die. Nee, ne Met wie in die naams al zoveel joden. De kinderen ben nou groot, wie beginnen weer van ijs. Zo zong op de bank, zo lang zo gewoon. Doe en ik. Met die in mijn naam, doe vroegst, blief nog even zo zitten. En doe still, halstil, Mino, ik hoor steeds meer van die. En vandoor zeg ik die.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 for tonight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 You, DJ. <laughs> het show is nieuws met popstar Henry. Oh, wat is daarom enige lijkt! Het showbiz nieuws met. Jawel, Henry. Henry, goedenavond. Ja, goede avond. Jullie bij jou toch, hè? Ja, ja, ja, klopt helemaal goed. <laughs> ja, jullie ja jongen. Ik zit hier momenteel op een uh, familiefeest, momenteel met uh, ja, zijn uh, onderkanten van, van mijn vrouw. Oké, met de En die zijn overuit uit Stadium hebben die een gigantisch feest gegeven. Dus uh, je hoort het wel op het de achtergrond denk ik, hè? Zo, ik hoor het ja. Ik denk dat het wel gezellig is. Ja, supergezellig joh, heerlijk. Wel lekker hele dadelijk, dus we eh, kunnen niet meer kapot gaan. Nou, hartstikke, hart, hartstikke mooi. Gefeliciteerd trouwens. Nou, dankjewel joh. dankjewel. Dus, eh, ja, jullie zijn natuurlijk ook zo benieuwd naar de afgelopen uh, ontwikkelingen die we meegemaakt hebben ook zo. Dus uh, natuurlijk, hè? Ja, klopt. Nou, ik heb in ieder geval een nieuwtje voor jullie, dat uh, ja, Gerrit Soling is wel weer, gaat wel weer aan het werk, maar... Uh, hij niet helemaal de oude, laten we even dat zeggen. En ja, ik denk dat Gerard Jolie toch ook een type is, dat uh, zo'n graag oud werk is en heel veel dingen doet. En uh, misschien moet je dus een beetje denken van, we gaan eens dus een beetje rustiger aan Want uh, welke zonder je tegenwoordig in Nederland moet ik ook zetten? Nederland 1, 2, 3 of RTL of SBS? Of, of, of? of waar kom je Gerard Jolie tegen? Ja, huh? kl ja, klopt ook. Maar het aparte, ik had vorige week ook met Roy over twee weken geleden. Dat, uh, dat Medi, uh, Medium, uh, hoe heette die man nou ook alweer? Nou, dat was dus een medium en die had bij live for You het voorspeld hè, dat het niet goed ging met uh, Gerard Joling. En dus uiteindelijk is het ja. toch wel een beetje uitgekomen. Ja, logisch. Ja, dat inderdaad. Ik heb het verhaal inderdaad ook gelezen. Maar um, um, ja, Gerard moet een beetje rustig aan. Maar hij... Kijk, we worden geen 18 meer, hè? en Gerard is op een gegeven moment ook al een, iemand die wat ouder is te worden. En dan zo nog keihard werken en elke keer weer proberen in het belangstelling te staan. Ja. Op een gegeven moment zeggen we, nou jongens, ik, ik ga een paar gewoon lekker goed doen. En daarna op een gegeven moment ook eens genieten van, uh, van de vrijheid die ik heb. Ja, is ook zo. Hij, hij heeft al genoeg gedaan, hoor. Ja. Nou, gewoon even rust. Maar nou, ik denk dat het Nederlands publiek sowieso nog niet Gerard Jolingboe is. Nee, absoluut niet. Maar ik, hij moet toch even rust nemen. Ja, lijkt me er ook. En dat, uh, dat realiseert zichzelf ook wel een beetje. We hebben de gigantische lekker uh, kunnen uitrusten daar. Uh, en natuurlijk kom je op dit moment ook fans tegen. En nu met een. Ja, Gerard, je blijft toch wel zingen, dat dingen meer. Maar goed, zijn er we weer groepen om weer aan de slag te gaan. Ja, is ook ja. zo. Maar ik dacht dat hij eigenlijk twaalf stukken ingezong op een ze niet bijna alles. Dus maar ja, vroeger moeten hij me er even rust uh, uh, houden, weet je wel. Maar ik denk dat we binnenkort weer genoeg van Gerrit zullen horen. Ja, ja, dat komt goed. Ja. Ja, goed. Dan we, uh, Robert en Brink uh, ja, er is nou alles verteld is afgelopen. Um, daar zie je op een gegeven moment dat de Robert en Brink je, gewoon een hele, een hele andere, uh, een andere huid gekropen is als presentator van zo'n... Uh, was het was een talentenshow show eigenlijk. Hè? Hij was natuurlijk altijd een geweldige presentatie geweest met uh, Lotto Likert, Miljonairs, dat soort dingen. Ja. Meer. En uh, ja, hij vond ons eigenlijk ja, een beetje ouder worden denk ik. En, uh, hij was bang dat hij op niet meer moment in de smaak zou vallen. Maar ik denk dat hij heeft laten zien dat hij met Honske uh, Ketel nog steeds een top uh, talenten van Nederland is. Ja, dat is ook zo. Ik vind dat hij het wel heel goed heeft gedaan. Ja, absoluut. En, uh, hij zegt ook van... Uh, ja. ja, hij was op een gegeven moment vervangen en uh, eigenlijk was er helemaal geen, geen programma meer voor, voor, voor hem, hè. Ja. Um, ja, want het ging, even, het ging even wat minder met hem, hè Ja, en uh, ja, de heeft hij heeft eigenlijk een aan uh, de, de kerstshow All You Need is Love. ja En hij uh, ja, heeft zelfs voel dat het een hele moeilijke tijd voor hem is geweest. Ja, ik kan me wel wat voor voorstellen, als je normaal op een gegeven altijd gepresenteerd hebt en je wat ouder wordt en het gevoel krijgt dat je niet meer in de vulling bent. Dat je dat, dat gevoel gekregen, maar hij heeft het pas afgegooid en uh, ik, vind, ik vind hem helemaal weer terug. Ja, nou ja, het gaat helemaal goed met hem. En ik vond dat dit wel een leuk deed ook. Ja, zeker weten. Goed bekeken het programma. Terechte winnaar of niet? Eh... Hey. Ik denk het wel, denk ja. het wel. Uh, ik zelf, Mijn favoriet was de, die blonde zangeres. Ja, ja dat was de, een beetje opera zangeres ook, hè? Ja, exact. Ja. Ik vond dat dus erg goed. En nogmaals, ik, ik heb ook altijd gezegd. het is mijn stijl muziek niet. Nee. Maar ik kan natuurlijk wel waarderen wat mensen in een andere muziek uh, genre doen. En daarom vond ik dat zij het nog heel erg goed, uh, goede uitstraling had, uh, geweldig kon zingen. Maar ik, ik verwachtte natuurlijk een, een, een jongen die... Uh, ja, een beetje in het Engels, hoor zo weer aanklopte. En die op een gegeven moment toch wel de harten van Nederland gestolen heeft. Ja, nou mooi. Gewoon zo van, ik ben Bakken weet je wel. En hier sta ik, weet wel. En ik kan ook nog zingen. Nou, en dat heeft Nederland gewoon heel goed opgepikt. ik denk het weer winnaar. Ja, zeker weten. En ja. uh, natuurlijk gisteren weer een nieuw programma begonnen, The Voice ja. of Holland, heb je naar gekeken? Ik heb het helaas niet kunnen zien, ik heb wel uh, popstars uit de kop genomen. Okay. Uh, en wat mij trouwens nou opviel hè, is dat de jury momenteel, uh, soms met kandidaten, gewoon ontzettend verdeeld is. Veel wat? Verbeeld is. Verdeeld. Ver, nee, verbeeld. Uh, Marie zegt bijvoorbeeld van, ik heb een geweldige, geweldige zanger, weet je wel. Of hij zegt, ik vond er helemaal niks aan. Maar anderen zeggen dan daar tegen, ja geweldig, fantastisch. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Um, dat, dat valt wel een beetje op het Bokstarsman-model. Dat is jullie toch best wel verdorpen over uh, kandidaten? Verd ja, ja, dit, dit zou wel kunnen, weet je. Maar wat, wat mij vooral uh, opviel, is dat er. Ja, is misschien een beetje een mannen-ding, een beetje een jongeren-ding. Dat er veel uh, knappe meiden meededen ja dat zou misschien iets zo'n uh, een keer kunnen zijn ik weet het niet maar wij alle gekken op een stokje uh, het is natuurlijk een programma geworden momenteel popstars en je ziet dat uh, uh, het jongeren talent tussen de 13 14 tot uh, uh, 23 ja. de meeste de meeste kans maken op dit moment hè. daar is het programma ook een beetje op geëmpt. ja is ook zo ja. en ja natuurlijk ja. de Voice of Holland heeft uh, 1,4 miljoen kijkers uh, getrokken ik hoop zelfs 1,6. 1,6 zou ook wel kunnen, ja. 1,6, klopt. En uh, Popstars 9, 9, 900.000. Ja, en waar ligt dat nou aan, denk je dan bij jezelf? Ja. ja, ja ik denk dat... De, ja, hele beleid binnen, binnen, binnen Popstars... ...op zoveel mogelijk uitzendingen maken. En zoveel mogelijk mensen naar te kijken. Maar dat werkt natuurlijk niet altijd. Dus zo, de mensen willen ook beetje wat, wat zien, hè. En bij Popstars is het lange tijd geweest... ...dat je alleen maar die hebt waarin... Uh, mensen op een gegeven een paar, uh, paar zinnetjes zongen. Er uh, ging ook orkestband erachter en uh, dan werd het een beetje saai om uh, dan de kijkers weer terug te krijgen. dan wordt ik ontzettend moeilijk voor popstars denk ik. Ik uh, denk dat dat is wat, wat gisteren ook gebeurd is. Ja, ja dat is al een tijdje bezig hè? want Hollandske Talent ja. werd ook al beter bekeken. Denk je dat de, de kijkers popstars moe zijn? Dus de, de uh, mensen die het eerst wel keken? Ja, het concept zoals het, dit, zoals het op dit moment uitgevoerd wordt, uh, denk ik haast wel. En dat vind ik een beetje gevaarlijk, want ook daarin loopt ontzettend goed talent rond. Uh, alleen uh, de wijze waarop ze het uitvoeren, dat men op een gegeven moment ontzettend lange afleveringen maakt, ontzettend veel afleveringen maakt in dezelfde concept. Dat maakt de mensen moe. Ja. En daar liggen denk ik een beetje het probleem. Wat wij in de, in de tijd dat ik er mee gedaan heb met uh, Sony Popstra, lag het wat dichter op elkaar. Nee. Um, dan, dan kon je de mensen die kon je blijven boeien, en dat is gewoon niet meer op dit moment. Ik denk dat ze daar een beetje op uh, gekeken hebben. Ja, ja, ja. Ja, we gaan nu wel de live shows in natuurlijk, over een paar ja, weken. Ja. Dus wie weet gaat het dan, wordt de kijkcijfers dan weer hoger. Ja, daar ben ik van overtuigd, absoluut. Want ik dan, denk het ook wel, ja. ja. Ik denk dat de mensen juist uh, gebaat zijn met, om te kijken naar nou, van, wat is een artiest die toen, toen uh, zijn gepresenteerd? Um, wat heeft hij nou bereikt, wat heeft hij geleerd, en hoe, hoor, ja, hoe klinkt dat dadelijk in een live show? Ja. Dat, dat, dat is natuurlijk interessant en dat zag je bij de Hollandskamp-Jelland ook. Er waren slechts een hoop mensen in de zaal en, uh, nou, Laten we eens afwachten wat dat gaat geven, ja. Ja. Nou, heb je nog een nieuwtje voor ons? Ja, je, je hebt het ook gezien natuurlijk met groene Breuk over de Patricia Pai. Ja. <laughs> je, we, we hebben weer hier op een gegeven moment lekker, uh, lekker, lekker kibbelen. Op uh, RTL Boulevard. Ja, laten we gewoon, gewoon duidelijk zijn van, uh, dus uh, het is nog steeds niet roze geromanisch. Ik dus die twee, hè. Nee, het zijn allebei echt van die uh, divas. Ja, ja, dus ja dat zien we, we duidelijk. Wij zouden zeggen, het is, het is haantjesgedrag. Haantjesgedrag, zit je. Aan. Ja, ja dat van kippen, dat is ongelooflijk. <laughs> ja. Ja. ja, goed. Maar het is natuurlijk ook een stuk uh, publiciteit, wat, wat ze daardoor mee, mee bereiken. En, ja, als je het op die manier moet doen, ja, goed, ik laat iedereen dat uh, bij zichzelf maar te raden gaan, om dat te kunnen doen op die manier. Ja. ja, toch? Ja, is ook zo. Ja, goed jongens, dan heb ik nog het uh, laatste nieuws waar, waar ik momenteel mee bezig ben. Uh, zoals jullie al weten, hè, uiteraard, en luisteraars thuis waarschijnlijk ook heb ik een uh, nummer geschreven, samen met mijn zoon 4. Ja, leuk! Uh, ja, en uh, ja, we zijn gisteren in de studio geweest. Uh, we hebben de gitaar hebben uh, het grootste van de zang hebben we momenteel klaar. Dus uh, zeg wat dat betreft, uh, ik heb er uh, heel goed in dat we een heel mooi nummer gaat worden. Oh, daar ben ik wel echt benieuwd. Heb je enige idee wanneer het ongeveer gaat uitkomen? Nou, ik denk dat we eind uh, deze maand klaar zijn met de opnames. Ja. Dan krijgen we nog een stuk van uitmixen en uh, master, zoals het heet. En je hebt het op een gegeven moment, uh, de release, zal rond uh, november zijn. Oh, oké. Okay. En wij krijgen wel de primeur, hè, neem ik aan. Uit, uiteraard, natuurlijk. Kijk, daar hou ik van. En als het even, enigszins kan, kom ik op een gegeven moment uh, samen met Peter af en uh, hebben jullie in, de, in uh, het programma. Oh, dat lijkt, me echt, dat lijkt me echt te gek. Dat zou Roy ook ja. wel leuk vinden. Als jullie het zouden willen hebben, natuurlijk. Ja, dat... Henry, je snapt toch wel dat... Je, je bent altijd welkom hier. Ik weet het, jongens. Nou, ik wil je bedanken voor deze week weer. Ja, jullie ook bedankt. En uh, jij ja, jongens, uh, graag tot ziens. En uh, iedereen uh, thuis ook, de luisteraars. Heel fijn weekend. En uh, allemaal mannen weer gezond op, hè? Ja, en jij nog veel plezier, hè? Nee, hey, dankjewel, hè? Oké, okay, dankjewel. Hoi. Van de jongens in ons, die nergens om vroegen, die niet wilden weten wat zwart was of wit. Ik. ik heb tranen gelachen, zo gedaan. En tenslotte tevreden de licht uitgedaan.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 Het licht uitgedaan. Het licht uitgedaan. Het licht uitgedaan. Oeh, oeh, oeh. Guus Meeuwers en tranen gelachen heerlijk nummer natuurlijk. Altijd fan. Aan de telefoon Din Di. Hoi Didi. Hey, hoe gaat het? Ja lekker. Ja is het lekker in Turkije? Ja, elke dag 30 graden zo'n beetje hartstikke leuk. En uh, waar zaten jullie ook alweer? Roy had het al verteld, maar het was zo aandachtig. Onder... In Cusadassi. Cusadassi, oké. Okay. En uh, Ja, ik neem maar dat het weer wel lekker is en dat jullie... Uh, zijn jullie ook ergens langs geweest of zitten jullie lekker bij het zwembad te chillen? Nou, toen eigenlijk van alles hebben de een markt bezocht. En we zijn gisteren ook op een speedboat mee geweest. Met de oh, stoer. Ja, echt. Er... En uh, ja, we beleven hier wel van alles, maar het is ook wel relaxed hoor. Ook wel realistisch is ook wel nodig, toch? Ja, dus, ja. Nou, je single natuurlijk komt uh, binnenkort uit. 22 oktober is de cd-presentatie. Dat klopt. Hoe gaat het daarmee? Dus dan gaan we er hard mee verder. Nou, nu uh, zijn we natuurlijk eerst op vakantie. Maar de ja. uh, single, die wordt nu afgemixt. Dus ik hoor het resultaat op de vrucht, zo Dat is spannend. Oeh. <laughs> en uh, ja, we zijn... Uh, Voordat we op vakantie gingen waren we natuurlijk bezig met uh, optredens verzorgen, want we zijn niet de enige die optreden die avond. En onder andere komt zanger Naomi niet al. Dat is hartstikke leuk. Oh, te gek zeg. Want ja, het, is in, uh, een, het is in Fame, hè? Bardancing Fame in Haltestraat Het wordt een groot feest. Het wordt een groot feest. Ja, dat, nee, ik neem aan van wel. Entree is 5 euro en dan krijg je meteen een singeltje erbij. Dat klopt, dat is inclusief het singeltje. Oh, dat is wel te gek, hè. En uh, hoe verwacht je de avond? Dus uh, komt optreden onder andere, toch? Ja, het is natuurlijk ook uh, Xaier's uh, singlepresentatie, Dus uh, en die van mij en die van hem. Xaier, ja. En zij krijgen uh, ook gastoptreden eromheen. En uh, ze, komen, er komt nog een goede rapper natuurlijk. En uh, zij gaan optreden, ik ga optreden. Dus het wordt één uh, groot feest. Het wordt een, hartstikke die we komen gewoon. Ja, ja tuurlijk. Het is om um, acht uur gaat de deur open. Bardancing Fame Haltestraat 65a. Dus wil je uh, kaarten, Zijn die, uh, tijdens de, kan je die in voorverkoop voorverkoop zo kopen of tijdens de avond? Uh, de kaarten moet ik eventjes uh, mijn verlofdaan kijken. <laughs> ja? Oh, kaarten kan je via on-air uh, events bestellen. Oké, okay, dus kaarten via on-air event. events. Nou, ja. Oké. Okay. Nou, mooi. Ik wil je in ieder geval ook nog even feliciteren. Dankjewel. Ja, heb je er een beetje zin in met je toekomstige man? Ja, ja natuurlijk. Ja, ja dan natuurlijk. Dan en, uh, want uh, schrok je er eigenlijk van toen hij dat deed? Ja, een beetje wel. En ik kon hem eerst helemaal niet vinden. Ik hoorde een ding <lacht> <ik> kom hier. <lacht> en toen uh, stond hij ineens boven aan de draad van het raadhuis. Uh, van, <lacht> ja, het gemeentehuis. Het was heel romantisch. En toen gaf hij hem een roos en de ring natuurlijk. En toen ging hij op zijn knieën. Oh, moest je huilen? Ik heb geen idee even zeggen. Nee, maar ik stond wel te zeker. Is stond wel uit. ik kan me voorstellen, ja. Dus, nou. Er allemaal een gewoon champagne achteraan. Dus Toen ik ik het waag tot het haal geven. Dus, dat is hartstikke gaaf. Ja, hartstikke leuk. Nou, en voor de duidelijk nog, 22 oktober 2010. CD-presentatie ja? van Exire en natuurlijk jij, Dindy. Ja? Uh, met live gastoptreders. Je kan reserveren via www.onair-events.nl. Entree is 5 ja? euro, krijg je meteen het singeltje erbij... En de deur gaat achter uur om open. Het is in Bar Dancing Fame in Halterstraat. Haltestraat. Klopt helemaal. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil je bedanken. Ja, jij ja, ook bedankt voor het leuke gesprek. Nou, graag gedaan. En uh, ja, geniet nog even van je vakantie, hè? Gaan we door. Oké, okay, dankjewel. Hoi. She's all up in bed with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 After all these years We just now got the feeling That we're meeting For the first time De script en for the first time. Ja, het programma is eigenlijk alweer voorbij. We gaan zo naar het nieuws toe. Ik vond het leuk dat je hebt geluisterd. Ik hoop dat je hebt genoten van de, van de interviews, van de muziek, van Henry natuurlijk. En uh, ja, volgende week zijn we er natuurlijk weer. En ik wens je een fijn weekend en natuurlijk week. En tot volgende week. Hier is Loesje. Is toch dat snoesje, Loesje is het meisje van de drummer van de band. Daar gaat Loesje met dat leuke bloem.